1 uur. Watermorgenmoed bij de Journaal. Een van de broers die een aanslag pleegden op het blad Charlie Hebdo. heeft een anoniem graf gekregen in de Noord-Franse stad Reims. Autoriteiten willen voorkomen dat het graf een bedevaartsoord wordt voor aanhangers. Hij is gisteravond begraven in aanwezigheid van een aantal familieleden en onder bewaking van de politie. Zijn jongere broer krijgt een anoniem graf in een voorstad van Parijs. Waar de derde aanslagpleger op Charlie Hebdo wordt begraven, moet zijn familie nog bepalen. Een illegale Marokkaan die in oktober werd opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag had het mogelijk op politieagenten of militairen gemunt. Dat blijkt uit de ten van de man die donderdag bij de rechtbank in Dordrecht moet terechtstaan. De politie vond een notitieboekje met een handleiding voor het maken van een bom. Verder zou hij hebben geprobeerd om aan wapens te komen.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 Bijna de helft van alle leerlingen blijft minimaal één keer zitten. In het Gelderse dorp Eemst is gisteravond een busje in een restaurant binnengereden. Er was niemand in het pand aanwezig. De 38-jarige chauffeur was dronken en had geen rijbewijs. Tegen de politie zei hij dat hij de macht over het stuur was verloren. Het restaurant is flink beschadigd, maar de eigenaar zegt dat hij een tweede zaal van zijn zaak wel open kan houden. Het weer, de zon schijnt vandaag flink. Het wordt 5 à 6 graden. Tegen de avond vanuit het westen buien met kans op sneeuw. Morgen bewolkt er opnieuw winterse buien en dan wordt het zo'n 1 tot 4 graden. Dit was het NWS. Show. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de AMB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou het allermooiste wat men. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Tilk uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Tilk uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Tilk uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode wensen jou.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 U hoort hem nu, we hebben het over Rob de Nijs, het rit uit 1966. Hier is Anna Paulona. Anna Paulona het was in Anna Paulona.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 Oh yeah. Windje je droeg rozen?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 genoeg de zaken man zonder mededogen Die concurrent verslagen vindt, zelf aan als failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op schoot. de Zon schijnt frister reden met rot weer en het harde wind We gaan fietsen met mijn kind. Maar geen voetbal.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 Dan het dorpskruisendorp van de zakenman, want nou, daar wordt hij alleen maar slechter van. Nou, nou, nou, nou. Maar liever dat dan het dorpskruisendorp van de zakenman, want nou, daar wordt hij alleen maar slechter van.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 Maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort, uit Zandvoort.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 Dat uitgroeide tot een Evergreen. En ook haar andere liedjes waren doorgaans. O, lijk van Aard. En in deze tijd werd ze vaak vergelijk met Willy. Nee, met Willeke Alberti. Die soms zelf verving Die ze soms mocht vervangen als ze in optreden wegens omstandigheden niet kon doen. U hoort er nu Goddie Baars, met koppie, koppie.